Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In de zoektocht naar de vermiste Mick uit Helmond... vraagt de politie hulp van mensen die bij hem in de buurt wonen. Ze worden gevraagd in hun garage of schuur te kijken of Mick daar soms zit. Het is koud buiten en de jongen van 19 heeft alleen wat sportkleding aan... en geen schoenen. De jongen is verstandelijk beperkt. Een man die tijdens de jaarwisseling vuurwerk gooide... naar handhavers in Eindhoven komt volgende week al voor de rechter. Hij is voorlopig de enige die met het supersnelrecht te maken krijgt... Het vuurwerk dat de man gooide kwam in het gezicht van Boas terecht. De man weigerde daarna ook nog een blaastest. In Driebergen zijn twee jongens gisteren zwaar gewond geraakt door vuurwerk, meldt RTV Utrecht. De politie wil er niet veel over kwijt. Maar mogelijk ging het mis bij vuurwerk dat ze zelf afstaken. Een van hen zou een bebloede hand hebben gehad. Een buurtbewoner zegt een harde knal te hebben gehoord. En nu er lokaal sneeuw op de weg is gevallen... is Rijkswaterstaat met groot materieel uitgerukt. De Lavastorm is in actie. Dat is een enorme truck die sneeuw schuift, ijs borstelt... en warm zout water spuit om gevaarlijke ijsplaten weg te krijgen. De Lavastorm is uniek. Er is er maar één van op de wereld. En chauffeur Klaas van den Ham vertelt aan RTL... hoe bijzonder het is om ermee te rijden. Ja, vandaag was een lange rit. Naar Groningen zijn we geweest. En daar hebben we hele ijsplaten eigenlijk bewijderd. Altijd de sneeuw is uh, altijd wel mooi te doen eigenlijk. Ja, ijsplaatsen ontstaan vaak in de spits als er veel sneeuw valt en auto's eroverheen rijden. Het weer krijg je dan nog. Ja, het is wisselvallig met verspreid over het land dus winterse buien met regen en sneeuw. Het kan plaatselijk dus glad zijn. Het wordt 2 tot 5 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Morgen is het iets kouder met 1 tot 4 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Dankjewel. Even kijken. Dus uitkijken voor de lavastorm. Ook uitkijken voor grenscontrole. Via de A1, de A12 en de A76 heb je voor de grens met Duitsland een kwartier. Door die is Dan even de A2, Eindhoven richting Den Bosch. Eigenlijk bij Den Bosch. Tussen Sint-Michel, gestel en Empel. 19 minuten richting het noorden. Uh, de A7 ook, dat is ook een grenscontrole. 15 minuten voor de grens met Duitsland. A29, Berg op Zomer-Rotterdam voor de Volkerkbrug 11. En de A50, Osse-Eindhoven. Tussen Eerde en Sint-Oedrode. Daar is het glad. 25 minuten vertraging. Er komt ook dan botsing daar. En de A73 Nijmegen was van 12 minuten. Controles A1 naar Amsterdam 138, A6 bij Almere richting Lelystad 531, A7 Heerdeveen Sneek 1327, A16 Rotterdam door het recht 160 en de A29 Rotterdam-Dinterloord bij 100.9.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 Luisteraars van 538, namens de middagshow, wensen we jou... Heel gelukkig, ja. Waken wat van, feest hem nog even lekker uit ook. Ja, happy new year! Happy new year! Everybody. Lindo Duval. lekker richting het weekend. Dat is wel heerlijk, Even van zo'n dagje 2 januari. Fijn bijna weekend meteen, heerlijk. Radio 538. to care Midnight bij. Voor 3, 8. Lekker man, he. Het is uh, de 2e van januari. Geen Edwin Evers, even voordat je denkt uh, wat klinkt uh, Edwin als Lindo. Dat, uh, dat is niet zo. Edwin is een volgende week weer met zijn hele Evers Co. Zometeen Davina Michelle. What a woman. Na alsje, dit is je. A little V-I, down on the low key oh, yeah. She know I'll be hey, I hey, shorty, she was you. checking on me From the game, she was singing in my ear You would think that she knew me Decided to cheat okay. Conversation yeah, yeah. got heavy hey. She had me. Like me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 How you like me now? When my pinkies valued over 300,000 Let's drink you the one to please. Lola crisp filled cups like double D. Me and Urs, what's more when we leave them dead. We want a lady in the street, but a freaking a bear that they're I got so you told me,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 Het is dus bij Davina thuis uh, eigenlijk net een, net een kinderboerderij, maar dan zonder de kinderen. Ze heeft uh, namelijk twee katten, twee konijnen, ook nog na de kerst, ook nog? Ja. En uh, zes geiten. Het is echt één grote dierenbende. En uh, denk maar niet dat ze dan iemand inhuurt om die dieren te, te, te verzorgen. Dat doet ze dus gewoon helemaal zelf. Dat is wel super superleuk. En daar heeft ze een paar designerlaatjes voor. Die ze tijdens een tour heeft gedragen. En die doet ze dan aan. En daarmee gaat ze de, de, de, de, de katten en de konijnen en de geiten verzorgen. En ze zijn heel goed getraind. Die dieren kunnen heel goed meezingen. Moet je eens luisteren? Everybody. Everybody. Uh, ja. Rock your body. Yeah. Toch, je kan ze maar trainen, toch, de geiten. Het is vijfde jacht. Lindo hier met Sabrina Carpenter. Zometeen na Topic NA7S. De harde dagen zijn net over. En we zijn hangen. Het gevoel is dat we zijn te close. To dawn. Dat je de eerste 26 jaar van je leven niet één keer fast food hebt gegeten. Niet één keer. Geen Happy Meal, geen whoppers, helemaal niks. Ja, het is deze Sabrina Carpenter die precies dat deed. Zij mocht dat eigenlijk vroeger van huis uit niet. Haar vader die was chefkok en die zei: Mooi, dat gaan we niet eten, die rommel van die restaurant. Dat doen we niet. En toen ze wat, wat ouder werd en het zelf mocht gaan bepalen en betalen, misschien ook wel, zei ze: Nou, ik ga het helemaal niet doen. Ik ga wachten met mijn eerste Happy Meal totdat ik een Grammy win. En het is dus afgelopen jaar gebeurd. Ze heeft dus afgelopen jaar voor het eerst een happy meal gegeten. Deze is Brina Carpenter, die je net hoorde. Hij heeft ze eindelijk een keer slappe friet. Die te zout is met een uh, klottertje mayonaise. Zometeen, Kensington, stay here. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 Profiteer nu van 15% korting. Ga naar de winkel of tempoer.nl Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.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 Discover the new Mindshift flow from TUI Cruises. Book 9 Nights Mediterranean from just 1.899 euros. At your travel agency en at Mindshift.com. Ook lekker voordelig? Eén ster beter leven Giros met paprika 500 gram voor maar 3,59. 10, 1, 4, Aldi. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken.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 en how-and-i-know. Wat een helemaal, hè. Oh, het is 5 jaar. Lindo is ten En laten we even 2026 officieel nu even beginnen met een uh, proost. <totstitie> ja, gefeliciteerd, je hebt het gehaald. De eerste werkdag, tussen aanhalingstekens heb je overlekt. Nu wordt meteen weekend. We gaan lekker het weekend in. Uh, met uh, Taylor Swift zometeen. Martin Garrix komt eraan. En dit zijn Fleming en Meteor niet nodig. Lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex.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 in corners turning stones but i can only see your ghost i just live a fast life forget about the past I'm know not to escape my fears friendships only pass by show up like stroke lights with you Ik en en bon high on Live bij jou, 538 Edwin Evers Co is er volgende week weer. Zometeen wel, een hele goede vervanging, dacht ik. Bas en Dylan en Eva na drie. Nu Sienna Spyro. Dit is Die on This Hill. Goed weekendfest. Got me to stay. Said that you me.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 Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. De problemen op Schiphol zijn nog groter dan gedacht. Er zijn inmiddels honderden vluchten vertraagd of zelfs geannuleerd door het winterweer. Volgens Schiphol speelt ook de ongunstige windrichting een rol. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de dodelijke cafébrand in Zwitserland. Daarop zie je dat mensen vrolijk doorfeesten terwijl het plafond al in brand staat. Uiteindelijk vliegt het café helemaal in brand en slaat iedereen op de vlucht. Zeker 40 mensen zaten als ratten in de val en kwamen om het leven. In het Brabantse putten is een man zwaar mishandeld tijdens de jaarwisseling. Een groep jongeren sloeg uit het niets zijn ruiten in... en gooide vuurwerk naar binnen, daardoor ontstond er brand. Toen de man verhaal ging halen, werd hij bewusteloos geschopt. Hij ligt nu in het ziekenhuis.